Vier systemen die de Belastingdienst gebruikt bij de opsporing van fraude... zijn voorlopig uitgezet. Zorg voldoen niet aan de privacywet. Ook een team dat fraude opspoort is stilgelegd... laat de Veilbrief Veilbrieven van Huffelen weten aan de Tweede Kamer. Uit het rapport van KPMG blijkt dat in een systeem het vakje fraude... soms was aangevinkt voordat een onderzoek klaar was. Ook werd gevoelige informatie genoteerd, zoals medische gegevens en nationaliteit. Er stonden 244.000 namen op van mensen die dat niet wisten. In Frankrijk is na 3,5 maand een einde gekomen aan de noodtoestand die gold vanwege het coronavirus. In de afgelopen periode had de regering uitgebreide bevoegdheden om maatregelen af te kondigen. Zo gold er een strenge lockdown met forse boetes bij overtredingen. Het weer, na een frisse start, krijgen we vandaag een afwisseling van zon en wolken. Landinwaarts kan er nog een buitje vallen, door het 18 tot 20 graden. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. En ook maandag is het een droge en rustige dag. Daarna neemt de kans op een bui weer wat toe. Dit was het NOS Journaal. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 vlees eten, korter douchen, eerst een trui aantrekken voor je de verwarming aanzet. Dat soort dingen. Dat zijn allemaal kleine stapjes die toch hopelijk onze wereld een beetje kunnen redden. Fuck you. <laughs> Ik moet lachen, sorry. Welcome my dear, dear friends. Let the party begin. Ja, welkom bij dit Tweede deel in het radioprogramma. Toebak leeft op de radio. Toebak leeft, Tupac leeft. We gaan het innen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen. Zandvoorn. Straks geschiedenis. Eerst maar even een plaatje. Je denkt, dit is heel lang geleden, jaren 70. Dat valt er mee. Den Eckerbach. En die heeft een plaatje is Waiting on a Song... Me. Nou, is je nog Heb even Google, dan kom je echt duizenden zongs tegen. Dit ging dan Shine a song. Shine song, nou weet ik wel. Maar goed, ieder geval Dan Akkerbach, die kennen we natuurlijk ook, van die andere band waarin zat, eh, uh, ah, uh, uh, uh, jezus, ben ik dat één keer kwijt? Nou goed, dat komt straks wel weer. Goed, het tweede gedeelte vindt het het programma, fijne toestop aanstaan. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, Precies, dus laat je nou afleiden door al even uh, vitaliteit en bijzaak. Het gaat over de geschiedenis. Broeders Lumière vertonen de eerste film aan wetenschappers. Dat was in 1895. Ze hadden ooit van Edison een uh, kinoscoop gezien. En dat was een paar jaar eerder, echt maar twee jaar eerder of zo. En toen waren ze zwaar onder indruk. En het kinoscoop was ook een soort ja, bewegend beeld. Dacht ze ze. Nou, dat kan beter. En vooral die vader die hem, heeft hem gemotiveerd om echt het aan te pakken. En uiteindelijk hebben ze dus ook allerlei patenten uh, kunnen neerleggen. En onder andere patent gemaakt op, op, uh, op de geleidersgaten. Weet je, je had vroeger van het film en aan de zijkant staat die gaten... waardoor ze makkelijker langs een lichtbron konden worden getrokken. En daar hebben ze dus patent op aangevraagd. En uiteindelijk hebben ze 100 films gemaakt... En er zat er vaak ook geen verhaal in die films. Dat je denkt, had het toch diep gehad? Geheel niet. Het was meer een observatie van iets. Ze hebben bijvoorbeeld een keer uh, arbeiders uit een schuur laten komen. En dat werd dan gefilmd een minuut lang. En de filmpjes duurden vaak ook niet langer dan een minuut. Een van de bekende films die ze hebben gemaakt... is een man die staat in de tuin water te geven aan, uh, nou ja, aan het gewas daar... Er komt niks uit een tuinslang, kijkt in zijn tuinslang en blijkt dus dat een man achter hem de tuinslang dicht hield. En dan doet hij hem open en dan krijgt hij water in zijn gezicht. Dat soort knulligheid werd gefilmd. Uiteindelijk later vonden ze het toch niet zo interessant en dachten: dit wordt niks. Dit wordt niks, dat film wordt helemaal niks. Dus zijn ze overgestapt naar kleurenfotografie. En daar hebben ze heel veel in betekend. Dus zou je denken: echt waar, joh? Hé? Ga je overstap maken naar kleuren? Foto's. Nou goed, daar hebben ze dus uiteindelijk heel veel geld mee gemaakt. Okay. Deze gebroeders Le Mier. Ja. In 1947, dat vond ik wel een bijzonder verhaal. Ik heb het boek. Er is een boek geschreven door Leon Oeres en die heette Exodus. En het is echt een afgrijzelijk verhaal. Want het was dus eigenlijk zo dat, uh, dat er... Uh, ze wilden eigenlijk gewoon niet meer... dat al die, uh, dat al die uh, Joodse mensen dan naar, uh, naar Israël gingen. En uh, uiteindelijk uh, ging er in, uh, op 11 juli... ging er dus een boot... Die kant op. En uh, president Warfield uh, heette de boot. En die ging met 4515 passagiers. gingen ze dus richting uh, uh, Haifa. Ja. Yeah. Maar uh, werden, het werd georganiseerd, maar ze mochten dus niet binnen. En uh, uiteindelijk, uh, op 17 juli. werd het schip dus door de passagiers. Voor, voor, voorzien van de naam Exodus 1947. vanwege het Bijbelboek Exodus. Oh ja. Yeah. En het werd uh, steeds gevolgd door de Britse geheime dienst. en twee oorlogsschepen. Nou, in Haifa mochten ze dus niet in. Vier uur duurde gevechten. En uiteindelijk uh, zijn ze dus gewoon uh, weer, weer teruggezet naar uh, Frankrijk. En dan kwamen ze dus op 29 juli aan. En op 22 augustus vertrokken dus weer schepen. Uh, met al die mensen die uh, daar nog op zaten. En die is dus uiteindelijk. Is die, uh, de, de, de, die schepen wilden ze dus daarheen. Maar uiteindelijk zijn ze dus in Hamburg aangekomen. En, pas, en op 6 oktober mochten de mensen in emigranten... die emigranten werden pas op 6 oktober vrijgelaten daar. Oké. Okay. Het is echt een afgrijzelijk verhaal. En uh, ik, ik heb zo, nu ik dit weer lees, denk ik van... ik heb dat boek thuis, ik ga het toch weer eens een keertje doorlezen. Want de dat Exodus? Is een, ja, ja het oh, okay. is natuurlijk uh, toch niet normaal... dat jij dus vanaf 11 juli tot uh, oktober... dat jij, uh, dat jij dus uh, eigenlijk ja. gevangen bent gehouden. Ze zijn ja. in Kampen, zijn ze gewoon in Duitsland weer... Uh, uh, hoe heet het... Uh, geïnterneerd en zo, weet je wel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus nou ja, het is grote internationale verontwaardiging geweest toen de tijd. Dus uiteindelijk zijn een hoop mensen toch alsnog weer in Israël ja, terechtgekomen. is Dit is net na de oorlog, zou je denken. Maar dat was nog niet helemaal bekend wat er in de oorlog allemaal heeft afgespeeld. Dat waren ze ook niet bekend. Dat moest allemaal nog komen. Dat was pas in de jaren zestig dat iedereen dat indaalde. Van, oh ja. ja, ze waren natuurlijk ook allemaal niet teruggekomen. Oh ja. Dat waren de rechtszaken natuurlijk. Met, ja, maar dit waren ook allemaal mensen die dus eigenlijk ontheemd waren in Duitsland en alles. Ja. Dus ze konden ook niet meer terug naar een oude huis en alles afgenomen. En zo. Ja, ze konden ook geen kant ja. op. Nee, nee. Dus Draai, en, de, en de Britten die wilden dus niet hebben dat, dat, uh, dat ze daar kwamen. Want het was volgens mij toen onder, uh, onder beheer van, uh, van, van Engeland, het hele Israël en alles. Oh ja, klopt. En ja, Palestina. die moesten gaan verdelen. Die moest het gaan verdelen. Uiteindelijk uh, die, die, ja, is dat toch even iets anders gegaan met de Palestijnen. Oh, Grotere dus. Ja, Boris Yeltsin wordt beëdigd als president van Rusland. Dat is een man die leefde van uh, 1931 tot 2007. Hij wordt bekend als de sloper van Rusland. Uh, ja, arm werd armer en rijk werd rijker. En nou uh, ja, goed, dat was eerst. Nee, sneeuw nee, nee, de Nou ja, goed, hij was natuurlijk wat verfrissend destijds, maar later uiteindelijk werd hij toch. Hij kwam er toch een beetje een familie om hem heen die allerlei privilegesgenoot. En hij ook. En zijn familie. En nou ja, dat werd eigenlijk een beetje te gek. Voor woorden. En uiteindelijk is hij eigenlijk vrij onverwachts is hij gestopt. Op 31 december 1999. En toen kwam er in één keer, eh, nam de sloper afscheid. Toen kwam in één keer dat Vladimir Poetin. De, de voormalige KGB-voorman. Eh, die nam het over. En verder eh, heeft hij later in 1995... wilde hij nog terugkomen als president van Amerika. Of van Amerika, of van Rusland. Maar ja, hij werd zo afgebeeld... als eh, alcoholist dat hij een slechte beslissing had genomen... dat hij, het, hij had, totaal geen kans maakte. Net aan het overleed hij dus in 2007. Ja. Allerlei, uh, ja. En ik heb hier nog uh, bericht... dat de introductie van de iPhone 3G... Oh ja! Werd in drie landen ge die, uh, geïntroduceerd in 2008. En We gaan inmiddels al naar de vijf. Dus dames en heren, dat zie je. Dus in twaalf uh, jaar tijd zijn er gewoon nog weer twee andere... Ja. Of Hoe? twee nieuwe, grotere netwerken. Hoe ging dat ook alweer? Een widescreen iPod met controls. A revolutionary mobile phone en a breakthrough internet communications device. An iPod. Device. Hij zegt het ook echt zo. phone. Oh. Are you getting it? Are you getting it? Er waren drie nieuwe devices ontwikkeld. Three separate devices. Yes. This is one device. And we call it. Oh. Dit was echt een soort was god. Was dat die uh, toen? It. It. Yeah? Ja? iPhone. Yes. Ja, dat was dat, uh, dat filmpje. Het is uh, ja, 100.000 miljoen keer bekeken of zo. Ja, minutenlang duurt het echt een traag voor woorden gewoon. <laughs> Je, Je laat het alleen een telefoontje zien. Zo. Ja, uiteindelijk, oh, Maar goed, het was natuurlijk wel revolutionair. Alles bij elkaar. Dat ja, het is het, uh, gewoon nu gewoon een computer. Gewoon. Dus, maar dat is nog niet eens zo lang geleden. Dus dat 12 2000... jaar? Ja, dat is nog niet eens zo lang. Uh, het is wat... over een half jaar kunnen we 12,5 uh, jaar staan van de iPhone Ja, en ver zijn we dan? Maar nu ja. gaat het natuurlijk steeds langzamer, dat is wel waar. In, in 1991, volledige zonsverduistering in Hawaii. Daar komt de, de, de, zon, nee, de, de maan tussen de zon en de aarde te staan... waardoor het helemaal donker wordt. Spreekt altijd tot de verbeelding natuurlijk. Goed, nog meer geschiedenis? Nou ja, ik zie dan wel, als laatste misschien dan maar. De Nederlander J.K. Hoekstra in 1937, dat hebben we het dus over heel lang geleden. Ja? Die vestigt het huidige Nederlandse record zweefvliegen. Oh ja. Door 24 uur en 3 minuten in de lucht te blijven. Ik vind het toch wel heel lang hoor. En dat was in 19? 1937? Wow! Dus dat vind ik... Dat is, en het record staat nog steeds. Oh. Ja, wie gaat er een beetje 24 uur zweefvliegen? Maar ja, ja. hoe lang kan je zo'n ding in de, in de lucht houden? Dat past gewoon niet in mijn schema die ik heb. Nee, nee precies. Nee, daarom. Niet... Ik, ik kan het wel hoor, maar ja, ik doe ik hoef, het niet. Ik hoef niet meer aan mijn kinderen te passen... <laughs> maar ik heb gewoon nog andere dingen die ik ook wil doen, zeg maar. Dit record, <laughs> dat gaat niemand ook verbreken. Jezus, je hebt nog iets beters te doen. Goed, ja, en het heftige wat ook afgelopen week op de televisie te zien was... de Bosnische servers nemen de, uh, de moslimmannen... Uh, ze nemen de stad uh, uh, Srebrenica in... En uiteindelijk verwoorden ze natuurlijk 8000 man. Ik heb naar die documentaire zitten kijken. Twee avonden. Oh, word je daar triest van ook gewoon. Jezus, wat hebben die aan. Dutch toch een ellende over zich heen gehad. En dat je gewoon niks kan doen. En je wordt ontwapend. En uiteindelijk, ja, die luchtsteun kwam maar niet. Het is goed dat ze er aandacht voor hebben gegeven. De man die die documentaire heeft gemaakt. Lof daarvoor. Want nog steeds leeft onder de mensen. Dat de Dutch toch toch een puin van hebben gemaakt. Maar daar lag het helemaal niet aan. Dat was duidelijk. Goed, straks nog de verjaardagen. Wie is jaar We keken ernaar. Eerst hebben we nog even fijne muziek hier op de zender. Wordt er nog wat gedraaid of niet? Komt er nog wat uit? Ja. De Academic hebben een nieuwe single. You, I'm, I'm not so good at confrontation. I'm not afraid to say I'm shaking. You don't know what's Die was toch wat meer gitaar. Maar goed, dat kan nog terugkomen. Soms moet je een beetje weer even iets anders doen. Hè? Anders wordt het allemaal een beetje hetzelfde. Dus een academic en dat heet eh, eh, Catching My Age. Catching, aging? Nou ja, goed, goed maakt een jaartje. Goed, het is uh, zaterdagmorgen. Het is weer tijd voor... Hey, ja, even er eentje, eentje uit. What the fuck? Nou goed, maakt het ook allemaal niet uit. Hier uh, zaterdagmorgen uh, degene die vandaag jarig uh, zou zijn geweest. Een triest verhaal. Je kent haar natuurlijk van een aantal uh, plaatjes die ze samen maakte met, uh, met Kim. Mel Appleby. Dit was een van de grote, respectable, maar ook dit showing out. Ja, dat waren jonge meiden die gewoon goed konden dansen, vaak met z'n ja. twee in beeld en uh, allerlei danspasjes, iedereen probeerde het ook na te doen. Maar uiteindelijk helaas in 1985 kreeg, dus deze Mel Appleby kreeg ze kanker, dat werd verwijderd, dat ging allemaal goed. Ze herstelde weer in 1987, kreeg ze opnieuw kanker en toen in de ruggengraat. En uiteindelijk nog een longontsteking en uiteindelijk overleed ze op 23-jarige leeftijd, hè? kan nog 23, ja. wauw. En zoals al uh, long complicaties daarbij en zo. Maar goed, uiteindelijk Kim Appleby, die overbleef, die dacht zichzelf: Ja, Jezus, wat moet ik daar nou mee? Dus uiteindelijk kwam die terug in 1994 met deze plaat. Dat was wel toepasselijk. Probeer geen zorgen te maken, probeer verder gaan met het leven. Nog hetzelfde soort ritme. Ja, hetzelfde ritme. En de, allemaal natuurlijk door Stok, Eken en Waterman geproduceerd. De, de, ja. de drie gasten die echt het verstand hadden van produ produceren. Ook vooral heel veel geld uh, daar verdiend hebben en daar ook verstand van hadden. Uiteindelijk hebben ze in 2018 nog een single uitgebracht onder de naam Mel en Kim. Dat was op de plank blijven liggen. Dat was dit: Where is Love? Ik ken het bijna niet, maar... Ja, zit erin misschien. Ah, het is heel discoachtig, hè? Het is discoachtig, dus ja. dat is ook wel weer een grap om daar even bij stil te staan. Maar ik vond die eerste twee nummers van hen erg goed. Ja, dat was uh, echt leuk. Misschien goed. kunnen we dat wel de Jolanda keuze maken. Ja, dat is ook nou. nog kunnen. Hè? Ja, toch? Er is meer aanbod, geloof ja. ik. Hè, want, uh, ja. Weet het? Uh, vandaag is het ook... Uh, hij wordt 93 vandaag. Herman Stok. En dan denk je van, Nou ja, die is inderdaad ook wel oud geworden inmiddels. Ja. Maar hij uh, was heel erg uh, bezig. Hij is een van de eerste die je dus begon is met de radioomroep. En uh, dat was de Jaro, de jeugdamateur radioomroep in uh, 1949. Samen met zijn vriend Kees van Maasdam. En uh, het ging allemaal niet zo uh, helemaal... Uh, het was allemaal vrijwillig en zo. Een beetje net zoals CFM. Maar ja, start wel, werd, ja, ja, wel. Ja. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, uh, van Maasdam. Die vond dan weer uh, werk op de jeugdafdeling van de Varen. En toen in de zomer van 1950 de vaste presentatie van het jongerenprogramma op de disselwagen uitviel, heeft hij stok naar voren geschoven. En sindsdien werkte hij mee aan de programma's. Hij heeft dus de presentator geweest van Tijd voor Teenagers. Hij heeft ook gedaan Top of Flop. Ja, ja Top of Flop. Nou, een fragmentje dan. Hè. Daar gingen ze de plaatjes van al op afkraken. Ze hebben zelfs de plaatjes van de Beatles afgezekerd. Hartelijk welkom bij deze 24 e ja. uitzending van Top of Flop vanuit Almelo Groenendaal. Ja, ja, ze gingen ook op locatie gingen ze gewoon dingen opnemen dan gewoon. Ja, maar hij was dus wel verslaggever bij de radio-uitzending... rond het bezoek van de Beatles. Dat was wel heel leuk. Ja. En hij is dus uiteindelijk met die Kees van Maastam... toen het kon, op 12 juni 2000, is hij getrouwd. Maar die Kees hier is uh, pas geleden overleden. Ja, klopt. En het is 50 jaar nadat ze elkaar hebben ontmoet zijn... zijn ze uiteindelijk met elkaar getrouwd. Wel, heel oh, mooi he? verhaal. Ja, ja, ja dit zeker. is een mooi, een mooi verhaal, dit van uh, deze Herman Stok. En daar komt ook weer de uitdrukking vandaan. Jezus, stok, out! Komt Daar vandaan? komt de uitdrukking vandaan. Tuurlijk, kan toch niet anders? <laughs> kan niet anders. Kan niet anders. Stop ah ja, 93. Want hij is wel de oudste die ertussen staat momenteel. Hè. 93 jaar is hij hier geworden. Robert Paul wordt vandaag 71. Aardig op weg, aardig op weg. Dat is natuurlijk entertainer, zanger, imitator. Won de talenten. Uh, jacht in, uh, in 1971. Het het onder andere uh, Godfried Boomer na, Swiepertje, de Fabeltjeskrant uiteindelijk heeft hij nog wat optredens gedaan ergens in 2010 geloof ik, maar uiteindelijk ook echt gestopt met uh, optredens. Deze Robert Plant, ja. uh, Robert, uh, Robert, uh, <laughs> Plant Robert Robert Paul, ja. Robert Plant is van <laughs> whatever. <laughs> ja. Maar uh, vandaag uh, wordt hij uh, 86. Giorgio Armani, Hij ah. dus is gewoon een modeontwerper. Hij is van 1934. Ja. Dat is ook nog een oudje. Eigenlijk. Ja. Samen met zijn vriend hebben ze een modehuis uh, opgericht, volgens mij. Nou, hij ziet er mooi uit, moet ik zeggen. Ik weet niet hoe gedateerd de foto is, maar... Uh... Dus, uh, ja, zeker. Vandaag uh, is hij jarig. Vandaag wordt hij 61, je kenner van deze band. Ritje Sambora. 61, gitarist, zanger, als mede van... al is van Bon Jovi... En uiteindelijk uh, kwam hij in 2013 niet opdagen tijdens een wereldtoernooi en toen uh, is hij eruit geflikkerd. En uh, nou goed, uh, uiteindelijk is hij nou uh, uh, uh, solo. En uh, hij is een tijdje getrouwd geweest met Heather Lockheer. Oh, die mooie, ja. die mooie dame. En ja, die speelde wat, toch in Dallas of wat? Ja, ja, ja, ja, Dallas of ja, ja, ja. Dynasty. Die twee haalde ik altijd voor elkaar. Zeker. Dallas. Ja, Dallas volgens mij. Nou, goed. Uh, Body Pointer is vandaag ook ja, maar ja, ze leeft helaas niet meer. Ze is maar 70 geworden. Wat zei je? Was het wel van de Pointer Sisters? Ja, Bonnie ja, Pointer. Daar, daar Noem even van. één hit die ze had. Nou, fire. fire. Ja, maar fire. Toen waren ze nog niet meer samen volgens mij. Ze heeft vijf albums opgenomen met uh, de Pointer Sisters. En daarna is ze solo gegaan. Huh? En dit is nog uh, van haar solo project. Goed, June Pointer is geloof ik ook nog een van de... Sisters. Want had we are family. Was ze daar wel nog mee? De sisterslet. I've got them. Och, ja, yeah, sorry. <laughs> ha, ha, weet ik. Ik om all my sisters en me. Ja. Yes. ja oké. Okay. Nou goed, dat zover even de verjaardag. hebben we, straks... niet eens Suzanne Veken, mos? Suzanne faken. Oké. Okay. Die wordt al ja. oud. Die, uh, die wordt vandaag 61. En, en zij is de bekend van Tom's Dinner, maar dat vond je al wat minder. Oh, die heb ik zo vaak gehoord. Ja, dat ik ja, er het, klaar wel, ben. ja het blijft ook in je hoofd hangen dan. Ja, ja. omdat het, het, is een, het zijn van die hele saaie platen die doorkappen ja, de, de wordt hele ook gebruikt tijd door rappers. Dit, uh, dit oh, thema. Dat is, ja, goed, lekker een strakke maat ja. kan je overheen praten. Ja, maar goed, die wegener moet ook niet vergeten. Lil Kim is vandaag ook jarig. Lil Kim. Als je een bitch wilt. Nee, dit is Lil Kleine. Dit is die andere gast. Lil Kim. Je had natuurlijk ook ooit uh, een hit met dit. Was How many legs? Wat de fuck? Wat zeg je nou? How many legs? Nou, doe even normaal. Dat is funzig iets dit. Nou goed, daar had ze hit mee. Ze heeft ook heel veel prijzen in de wacht gesleept. Dus Lil Kim. En uiteindelijk heeft ze ook nog in de gevangenis gezeten. Omdat ze namelijk... Ja, wat heeft ze gedaan? Ze heeft gelogen over twee vrienden... die niet bij uh, uh, een studio aanwezig waren. Want het is namelijk een schietpartij geweest. In 2018 was dat. En uiteindelijk heeft ze, uh, kijk, vijf maanden in de gevangenis gezeten. Wegens goed gedrag kwam ze er weer uit vrij. En is weer muziek gaan maken, deze Lil Kim. En, Dat kan wel. Uh, Lil Kim is, hoe uh, uh, oud is ze geworden eigenlijk? Even kijken: uh, 44. 44 is geworden, nog steeds actief. In ja. de Showbizwereld. wereld Goed genoeg, dames en heren. Ja, laten we eens even muziek draaien bij de radio. Want straks hebben we alweer de Zandvoortse berichten voor u klaarstaan. Kijk even de lijst. We hebben vandaag weer wat nieuwe plaatjes uh, voor je gedownload. Uh, voor je verzameld. En dat is onder andere Foster the People. En die hebben een, een single uit. En die heet The Things We Do. To the, people. the things we love. Maar goed, je kan hier kan niet altijd eigenlijk hoog scoren natuurlijk. Maar goed, wie weet moet het toch gaan groeien. Dan ga ik nog een paar keer draaien. En dan zullen we het zien. Het is uh, tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken even naar het lijstje. En het Zandvoortse Museum vraagt dezelfde reductie op huur als ondernemers aan. En penningmeester Peter Delft uh, heeft een brief geschreven aan de Raad. Uh, ja, aanvullende maatregelen voor locatie, lokale ondernemers. Ten compensatie voor huur en dat soort dingen. Ja, voor ondernemers geldt het wel. Maar voor stichtingen... En uh, voor uh, verenigingen weer niet. Maar ze hebben in het begin hebben ze namelijk wel uh, zes maanden uitstel gekregen van hun huur. Daar zijn ze zeer dankbaar voor. Maar ze denken nu ook van ja, we krijgen geen inkomsten qua, qua, qua intrede, Dus we willen toch kijken of we dat voor elkaar kan krijgen. En de, uh, de ambtelijke molen heeft geantwoord. Wij gaan het bespreken. Het wordt besproken. Dus nou ja, het kan nog alle kanten opgaan. Dat zal wel mooi zijn natuurlijk. Ja, ze hebben het alles op orde. Hè? Een beetje hip, modern museum van gemaakt. En dan zal het straks om zeep gaan. Zoiets. Goed, nog meer berichten. Ja, helaas. De kerkpleinconcerten gaan niet meer door dit jaar. Want uh, vanwege de corona. Het blijkt allemaal te gecompliceerd om volgens de richtlijnen te werken. En de oorzaak ligt niet alleen bij de organisaties. Ook de artiesten die zeggen af. En uh, ja, het is wel versoepeld. Maar ja, het blijft, ik, denk, ik denk wel zelf van ja, met instrumenten moet het toch wel kunnen. Maar ja, het is, het is wel jammer. Het is, uh... Nou ja, ze zeggen dat er toch uh, kleine deeltjes uitkomen uit die uh, instrumenten. Oh, ja, kunnen ja, ze ja, geen plastic ja. zakjes eromheen doen? Net zoals wij om de microfoons hebben. Ja, misschien wel. Yeah. Ja, het is wel dat de stichting uh, Classic Constant bestaat dit jaar wel twintig jaar. Een jubileum. Maar ja, ze willen dat we het wel groot met uh, trouwbezoekers gaan vieren... Maar ja, helaas... Uh... Maar, maar We hadden vorige week een bericht uit Haarlem... er was geen optie om het niet door te laten gaan. Dat een hele krachtige term, was dat een van de organisaties. Oh, de jazz was dat. de jazz was ja, dat. Ja, ja. Er was geen optie om het niet door te laten gaan. Toen dacht ik, oké, okay, je neemt stelling, heel goed, ja. heel goed. Misschien moeten ze het bloemenmeisje erbij roepen... die ook altijd in, uh, op de barricades gaat, die zegt van... de maatregel anderhalf meter is helemaal niet bewezen dat het werkt... dus ophouden maar die grappen. Zijn we gek geworden? Goed, Zandvoortse berichten. Daar waren we mee bezig. Nou, als we het toch over evenementen hebben. De voorlopige... Uh, ja, gaan de evenementen in Zandvoort niet door. Je kan niet voorstellen dat Zandvoort geen evenementen heeft. Nou goed, de veiligheidsregio, kennen die land. Die er naar kijken. En uh, ja, vergunning moet aangevraagd worden. Niet wel. En nou goed, kleine evenementen kunnen natuurlijk wel doorgaan. Koffie drinken bij je buren. Vissen ja. met de buurman. Kan allemaal doorgaan. Een barbecue. Ja, twijfelachtig. Op afstand breng je het vlees gewoon zeg maar, bij iemand anders in de tuin. Dat zou wel kunnen. Dancing in the streets. Je mag wel dansen in de straat, maar niet, niet te dicht bij elkaar. Dat kan wel doorgaan. Maar goed, shanty nee. Nou, sowieso ben ik daar niet echt heel rauw om. Ik hou niet zo van koren. Ja, maar moet mensen zitten echt in elkaar gezichten gezicht te zingen dan. Ja, echt. Ja. En uh, zij het ook helemaal weer eens. Van, uh, ja, paradise, hoe zo zo stiekem staat. Weet je wel. Zo over, oh, ja. Aan het strand, zo stil en verlaten. Oh, Afschuwelijk ja. ook. <laughs> die tekst ook. Uh, Uiteindelijk, uh, uh, de, natuurlijk, wat in ieder geval zeker niet doorgaat, is. Uh, hoe is het weer? Zandvoort Alive, Alive. Dat gaat zeker niet door. Niels uh, uh, is is is Prieten. Maar goed, hij is van Mango Beach. Hij is van Mango Beach Club. Hij zegt: Ja, ik kan het gewoon. Nee, hij zegt: Ze staan bovenop elkaar tijdens. Zandvoort uh, Alive. Ik kan echt geen anderhalve meter garanderen. Ik ben er heel, heel uh, duidelijk in. Ja, ik. Ik kan er niet, niet voor in staan. Dus het gaat niet door. Maar goed, iets anders? Wat wel doorgaat, de ja. zomerse sportinstuif. Maandag is hij van start gegaan. Samenwerking we tussen Pluspunt en Team Sportservice Zandvoort. Ja. De jeugd van groep 3 tot en met 5... en de groep van 6 uh, tot en met 8... kunnen deze zomervakantie zes weken lang... vier dagen per week lekker sporten onder begeleiding. Er zijn geen kosten aan verbonden. En uh, in principe is gekozen voor Strandpaviljoen... Strand Noord, nummer 26 als verzamellocatie... Mocht het nou heel hard waaien, waardoor het stuift en zo... dan wordt uitgeweken naar een speelveldje in de Vleemingsstraat. Dus ja, het is, uh, er waren 15 kinderen afwezig. Uh, uh, uh, uh, nou ja, ook afwezig, maar ze waren ook aanwezig. Een <gifix> uh, middageditie werd er 12 jongeren bezocht. Rens Wit van Pluspunt, de sportinstructeur Duco Bouwkes... van Team Sportservice Zandvoort... had allerlei leuke uh, actieve spellen bedacht. Dus als je mee wilt doen... Uh, je kan je aanmelden via www.veiligsporter.nl Oké, okay. nou leuk. Sport is belangrijk. En ja, hou, hou, hou afstand. Ik hoorde vanochtend ook over die spot voorbij komen. Ja, kinderen, voor kinderen zelf niet, maar ze moeten afstand houden van een leraar. Ja, dat is belangrijk. Goed, uh, aanhouding in, bij een vechtpartij in de Haltestraat Dat was alweer vorige week oh. zaterdag. Twee personen en de politie kwam dichterbij. Dat was een vechtpartij. En meerdere eenheden van de politie zijn ter plaatse gekomen... En zelfs zijn er nog bij bijgekomen. En de hond hoeft uiteindelijk niet te bijten. En ze zijn allemaal opgepakt en naar de politieroog gebracht. Klinkt een stuk spannender zo dan ook in één keer. Nou goed. Uh, nog even ander, dat las ik in de krant. Ja, wethouder Raymond van Haften. He, Heften? Spreek van je Haften, dat? Dus Haften? h e h e ja ja, ja, ja. Haften stelt zich voor... Hij komt uit Amsterdam, halfweg, daar heeft hij een tijdje gewoond. Hij is geen onbekend. Hij ging vroeger als kind ook al naar het strand. Dus hij is bekend met Zandvoort. Kijk, is hij is er even iets meer voor nodig. Hè? Nee, hij heeft echt wel de nodige dingen uh, meegemaakt in de, in, in de politiek. Onder andere heeft hij ook uh, grote tv-shows geproduceerd. Uh, hij is onder andere ook werkzaam geweest bij Juwelierszaak Brans. Hij hij boer, bij Boer Tenten heeft hij gewerkt. Uh, nou goed, hij is echt wel tapografisch hier geweest. Dat klinkt wel alsof hij de lantaars aangestoken heeft. Mm. Maar goed, uiteindelijk uh, heeft hij heel veel ervaring en gaat hij hier aan het werk. Hij is 67, hij is vader en grootvader. Nou, we zijn wel blij met hem volgens mij. F frisse wind hier door Zandvoort heen, dat is nooit verkeerd volgens mij. Dat ons kent ons, dat is misschien wat minder nu. Hè? Ja, ik denk het ook wel. Ja. Ja. Goed, wethouder Rijnmond, dus vertel, wat nog meer? Nou ja, ze zijn nog wel bezig ook, met struinen door de duinen en alles... En, uh, ik zou zeggen, kijk even op de verschillende websites. Ook van de, uh, van de Amsterdamse waterleidingduinen, et cetera. Want er is genoeg te doen als je zin hebt. Oké. Okay. nou Tot zover de zandvoortse Dan ja. is het tijd voor die landenkeus. Maar je hebt er niks uitgezocht. Nou ja, ik zat zelf wat te denken aan die uh, van, uh, van Kim, uh, Kim en... Uh, Mel en Kim. Mel en Kim. Wat okay. we die doen? Ja, zoek jij zoek Mel en Kim. even op. kan ik nog even vertellen... er komt wel een alternatief uh, programma voor Pride at the Beach. Het is toch uh, maandag 27 juli... Oh, dat is uh, volgende week, volgende week die week daarna. Tot en met woensdag 29 juli. Kleinschalig. Er wordt een uh, verkiezingen uitgeschreven voor de Pride Manager van het jaar. En ook speciaal uh, radioprogramma komt er. GFM uh, met Dance Pop-ups. Nou goed. Bel de route langs de boulevard. En uh, verder Carrion gaat... Carillon? Carillon, Car ja, in het gemeente... Oh. In, het, in, het, in, het, in het stadhuisje van Zandvoort. Er ja. zit een, zit een niet carillon in. Oh, jawel. dat is oh. niet. Een heel klein mini dingetje. Nee, dat is een hele dat dure. Ik over. ben zelfs nog uh, met de griffier naar Brabant geweest... Om, uh, naar, naar, naar, naar degene die die klokken daar gieten en alles. En uh, voor het okay. systeem en alles. Heb je boeken gehaald daar? Met gaatjes erin? Nee, nee. Dat niet, oké. Okay. Maar goed, er wordt uh, speciale gay muziek wordt ge gedraaid. En uiteindelijk is er ook nog een uh, Pride uh, Bing... Barbecue, maar nou goed, maximaal 70 personen en verder, uh, nou ja, uh, roepen ze op. Alle ondernemers in Zandvoort een regenboogvlag of iets met de regenboogkleuren uh, in, hun, uh, in, uh, in hun, winkel te presenteren. Weet ik je wel? Ik heb geen regenboogvlag. Nee, ik ook niet. Ik moet wel eens kijken? Ik, ik even weet niet of, uh, of ik dan geen vreemde uh, dat de wenkbrauw van de overburen omhoog gaan van huh? Oh nooit geweten. Is ze uit de kast je? gekomen zeg maar. Ja. Oké, okay. ja. dat was gewoon echt een vriend die het kwam. Uh. Gewoon een vriend. Maar zal ik hem aandoen? Ik heb hem inmiddels klaar staan. Uh, oh ja, op fresh uh... dress voor de weekend van Mel and King. Yeah. Ja. We're jouw tijd. Er zou jaren zijn geweest, maar helaas we overleden in 1990 was er nummer 23 uh, Mel Appleton en uh, Kim is later nog weer verder gaan met muziek te maken natuurlijk. En uh, ja, dit komt echt uit de stal van uh, Stock, Eken en Waterman. Die hebben later dit plaatje nog gemaakt. Toen maakten ze eindelijk onder hun eigen naam muziek. dat, was, dat vond ik toen nog net even een stapje verder. Echt grappige muziekjes hoor. Yes, dansbare muziek uit het verleden komt hier ook voorbij. Als je me nou ziet, dat je niet verwachtte. Nou goed, we kijken nog even de wereld in en uh, dingen die ons toch bezighouden. Je hebt er misschien wel eens van gehoord. Er is een virus momenteel wat heerst in de wereld, corona. Oh. En daar zijn natuurlijk fanatiek bezig om daar een vaccin voor te maken. En je krijgt natuurlijk straks het faxisme. Een vriend van mij kwam daarmee. Vaksisme, wat is dat dan? Nou, dat je het er eigenlijk niet bij hoort als je niet laat vaccineren. Je moet je laten vaccineren, anders kom je niet binnen. Bent u gevaccineerd? Uh, nee, dan uh, hebben we geen ruimte voor u. Kunnen kunt u deze baan niet uh, tot u nemen. Dat kunt u echt vergeten. U moet echt vaccineren. Maar goed, dat is dan maar even afwachten. Er schijnen echt heel wat bedrijven ermee bezig te zijn. Er schijnen plusminus minus 150 kandidaatvaccins uh, in de maak te zijn. Uh, waarvan 21 uh, er hebben al worden getest op mensen. Het vaccin dat de Universiteit van Oxford ontwikkelt, dat schijnt de beste papieren te hebben. En Nederland heeft daarop ingezet, heeft daar geld naar overgemaakt. Staat vooraan om dingen mee te kunnen nemen. En uiteindelijk, uh, uh, het schijnt ook dat ze daar ook een stuk verder zijn. Uiteindelijk uh, denken ze niet dat er één vaccin komt die de hele wereld gaat redden omdat er zoveel vaccins tegelijkertijd nu worden ontwikkeld... is er waarschijnlijk straks in de winkel... gewoon mogelijk 10 of 15 van die vaccins... die gewoon daar kan je uitkiezen, weet je. Want daar kunnen ze natuurlijk de hele wereld mee bedekken dan... om iedereen te redden. Een van de dingen die toch wel uh, uh, elke weer naar voren komt... is het ebola-remmer, Remdifixor. Ik spreek er waarschijnlijk niet goed uit. En ook het anti-malaria middel hydroxine chloroquine. Chloroquine. Ik ben zo benieuwd hoe het nu met Bolsonaro gaat, want die heeft gewoon zelf ook, die heeft corona nu, en die zat dan echt voor de televisie die pil in te nemen. Van kijk, die heeft wat aandelen gekocht, wat een gewoon. Nou goed, dat hydrochlorine. Dat is ook gebruikt door, volgens mij is dat niet gebruikt door Trump. En uh, ja. de, de RVM is die momenteel aan het testen. Maar mensen die daar heel kritisch naar kijken. Ook artsen die zeggen, ja ze zijn het aan het testen. Maar gebruiken te veel om te testen. En te lang bij patiënten. Of te laat bij patiënten. Als je het na één of twee dagen merkt dat je klachten hebt, ga je testen. Heb je het, dan meteen dat spul op lage dosis gebruiken. Samen met zink schijnt een middel te zijn. Ik, steek, ik durf mijn handen niet van het vuur te steken. Maar dat schijnt echt te helpen. En heel, heel veel mensen zijn er ook bij gebaat. Maar goed, er schijnt ook wel weer bijwerkingen te zijn. En daar kan je aan doodgaan. Maar als je een hoge dosis meteen al gebruikt... dan is het al vrij snel afgelopen. Dus, nou goed, verder zijn er ook, ook weer verhalen... dat uiteindelijk als straks de vaccins komt, al vrij snel... dat zal dat niet goedkoop zijn. En de rijken gaan dat natuurlijk flink in, inkopen. Ja, dat dus is weer krijg je discriminatie, deel. slavernij... Ja, al die, die toestanden te gaan. Tweedeling. Uiteindelijk uh, schijnen het nu ook alweer... Uh, allerlei vaccins in de maak te zijn. Die kosten 2300... Euro, euro, of nee, dollar per kuur. En dat zijn dus ook gewoon mensen met geld. En staan uh, nou ja, ja, dat die staan kan. Uh, kan dat niet betalen. Gewoon... Nee, nee, nog nee, goed. nee. Maar goed, het is wel goed om te horen. En de kans is vrij groot dat er binnenkort van een vaccin is. Omdat er zoveel geld en tijd in wordt geïnvesteerd. Dus we vergelijken het soms wel eens met uh, aids. Omdat voor uh, aids nog steeds geen vaccin is. En er zijn toch al. 30 miljoen mensen het overleden. Als je nu kijkt waar... Uh, hoeveel 30 mensen? miljoen? Hoor. 30 miljoen aan het ik weet age. dus wel dat er wel hele goede medicijnen tegen zijn. Ja, je ja, kan het ja. niet voorkomen. Nee. Maar dat, dat, dat, kijk, er zijn ook geen vaccins tegen... Uh, tegen overdraagbare geslachtsziektes en dat soort dingen. Nee, nou, als je het ook... krijgt, is het jammer. Hè? Dan moet je gewoon inderdaad een kuur nemen en dan is het weer weg. Ja, maar dat, dat is toch dus wel prima. En ja. wij, ik heb wel een beetje dat ik nog wel, uh, toch wel een beetje afstand hou en uh, niet naar grote evenementen gaan. Nee, ik nou? hou me ook vrij gedijst. Vooral ja. omdat ook te maken heb met een doelgroep waar ik mijn werk uh, werk. En die, die wil ik toch wel in, in mijn armen kunnen sluiten, zeg maar. Nou goed, op zichzelf, die aids. Eigenlijk als je nu kijkt naar de staat hoeveel mensen per jaar aan aids doodgaan, dus op één hand te tellen. Ja, dat is dus echt een stukken dus minder. Dus wel dat ook is wel, wel weer. heel fijn. Ja, dus ook al is het vaccin er niet. Nee. De, de medicijnen daartegen die kunnen mensen toch heel goed op de been houden. En, uh, en goed, alles ik, onderdrukken. Ik vond dit een goed bericht om te horen dat er zoveel landen fanatiek mee bezig zijn. En dat het binnenkort wel op de markt gaat verschijnen. Maar is het ook daardoor ook minder besmettelijk? Dat weet door, door ik uh, Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, daar moeten we ons even in verdiepen. Ja, nou goed, elke week doen we even een update. Eén keer in de week, om meer dan genoeg. Vind ik ook. Ja, meer dan genoeg. Echt waar. Nou ja, goed. Nog andere dingen in de wereld uh, zijn. Uh, nee, maar echt een plaatje denk ik. Hè. Ja. ja is goed. MGMT. Ja, dat, is dat een platenmaatschappij? Is dat een filmmaatschappij? Dat ja, is MGM. Dat is de plaat. Maar dit is MGMT. Twee gasten die muziek maken. Let's pretend we're married. Let's shoot some heroin. Wat voor tekst? De kraan is allemaal niet uit. Dit is een van de laatste singles. Niet de enige hoor, deze zanger. Want MGMT had een mooie relatie met Michael. Yes, met Michael. Maar goed, Michael had er ook naast nog heel veel andere relaties natuurlijk. Dat is duidelijk. En daar is natuurlijk mooie documentaires over gemaakt. Had heel veel liefde voor kinderen. Dus zo. Ging het over Michael Jicks? Dat weet ik ook niet. Ik fantaseer er gewoon maar wat op los natuurlijk. Goed, uh, ja, uiteindelijk was dan het rapport hier. Ja, ik, kon, ik kan het gewoon niet laten om het toch over te hebben. Omdat <laughs> Jolande zit echt te kijken. Oh mijn god, gaan we het er nou weer over hebben? Nou, nee, goed. Ik was echt verbaasd, maar ik wist gewoon dat dit uitslag was. Jawel, het zal nooit duidelijk worden hoe het ongeluk met de stint... in september 2018 is gebeurd. En ze hebben natuurlijk dat ding onder laten, laten zoeken. Punt? Punt. Nee, geen punt. De echt geen punt. Echt niet. Want ze hebben het onderzocht. Naar buitenland hebben ze gedaan. Ze hebben alles nagekeken. En uh, hier staat wel in het bericht dat ze ook de bestuurster van de stint... Uh, ondervraagd hebben. Ze hebben omstanders gevraagd. Het is gewoon één grote mysterie hoe die, die, die stint onder de trein is gekomen. Oké. Okay. Ik, ja. ik vind het heel bijzonder dit. En nu Doe zitten ik. ze, haar gaan ze niet vervolgen. Maar ze gaan nog wel kijken of ze die, die fabrikant van die stint kunnen vervolgen. Nee, ik zou die trein achtervolgen. Dat zou ik doen. Die is zo Kunnen die is ze bij die... over die stint heen ja, gereden. Dat is wel gek geworden. Kunnen ze die, die tijd niet vervolgen? Ja, vind ik wel. Nee, het is natuurlijk steeds wel een drama. Vier mensen zijn er bij gekomen. Ja, dat, gekomen. dat, dat, dat is echt een erg. Grond. Maar het is zo vaag. Dat ze blijven maar zoeken. Het moet toch aan die stint liggen? Ze gaan er ook helemaal vanuit dat eigenlijk... Wat zij zegt, en ik vond het gisteren echt wel een heel moeilijk uh, moment hoor... tijdens, uh, volgens mij was het uh, op één of een of ander televisieprogramma... zat dus mevrouw van het Openbaar Ministerie van Justitie... Zat daar, en die zat met een, met een apart lachje zat ze daar te vertellen hoe het in elkaar zat. Dat ze op zoek waren. Het was een zeer ongemakkelijk lachje. Zo van, ja, ik moet iets vertellen, maar ik vind het ook lastig. En andere mensen eromheen durfden ook totaal geen vragen te stellen... want ze zijn ook als de dood dat je uiteindelijk toch gaat wijzen naar de bestuurster. Ja. Heeft de bestuur ze toch geen fout gemaakt? Niemand durft dat ja, maar je te vragen. Shit Niemand... is ongelukken gebeuren. Moet je kijken of ongelukken er gebeuren... Doordat mensen toevallig afgeleid worden of wat dan ook. Ja, of dat maar. ze ergens van schrikken. Of ze worden. Waarvan, door een bij ondertussen. Weet maar waarom benoemt niemand dat? Niemand durft dat ook, hè? Nee. Niemand durft daarover ja, te vergoedingen en. Ja, uh, nou, ik weet niet. Want geld het en, is en al die dingen. Alleen, alleen maar slachtoffers. Zij is het slachtoffer ook. Zij doet het ook niet expres. Weet je. Ze nee. denkt ook, nou, we gaan dat dingen even onder de trein rijden. Maar het, het, het, het kan wel gebeuren. Dus iedereen zwijgt daarover. Het gaat alleen maar over technische gedeelten. Nee, ik heb nu een veel leuke punt. Nou, ja, doe maar dan. Mag dat nou? Ja, mag dat. Ja, dus, uh, morgen is het is morgen. Jij wil het er ook niet over hebben, hè? Nee, ik, ik, nee, ik kan het gewoon niet hebben. Want ik land. Nederland. Ja, ja, ja vertel. Nee. Orangeman's Day is het morgen. En dan denk je: Orangeman's Day. Goed, is dat dat is ja. dat, maar het is in Noord-Ierland. Maar het is een, de Oranje-orders, dat vind ik leuk, hè? Want het is dus een link naar Nederland. Die herdenken de Battle of the Boyne. van 12 juli in 1690. Maar het was de overwinning van King Billy. De protestantse koning Willem III van Oranje. op zijn schoonvader, de katholieke King. James II. En ieder jaar wordt dat dus gevierd in Noord-Ierland. Huh? En dan denk ik van nou jongens, ik vind gewoon elf. Jullie moet gewoon ook door Nederland gewoon als extra koning, Koningsdag gevierd worden. Want we, we hebben daar enorm feest van onze voorvader Willem III van de Oranje. Wij hebben Willem V hier. Kom Willem. Wij gaan, uh, gaan vieren dat je overgrootvader, We maar over, overgrootvader daar. Ja, maar zit er geen duister randje aan dat hij iets met. Uh... Met slaven misschien. Ja, ja, dat weet je niet. Ja, dat weet je ook niet. Maar ja, de traditie van die optochten. Er worden dus allemaal optochten gehouden. Ja. En uh, dat gaat vanaf 1796 al. Maar het waren, waren protestanten en katholieken. En de meeste marsen verlopen zonder incidenten. Maar een paar zijn nu wel berucht geworden. En je hebt een importerdown. Down, er is een parade. En daar wordt dus altijd wordt dat gewoon ellende, ongeregeldheden en toestanden. Ja, Ongelukkig vooruitzicht. Dus uh, vanwege dit is dan weer een Parade Commission ingesteld. Die het recht heeft om bepaalde routes te wijzigen of te verbieden. Dus ik vind dus, uh, ik stem voor Orange Man's Day, dat we het gewoon in Nederland ook doen op 12 juli altijd. Ja. ja. Vanwege uh, 1690. Oh, dat is dit jaar een feestjaar. Maar waarom zou echt, ik ben... 430 jaar, zeg ik dat goed? Het doe... 330 jaar Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Is, het is leuk om de stil te de geschiedenis. Wij zijn natuurlijk ook. Iets bij... Boy. Wij zijn natuurlijk ook gek van geschiedenis. Dat is ook allemaal wel leuk. Maar eigenlijk om het mensen soort verder te laten gaan. is het toch eigenlijk wel goed om het misschien toch allemaal te gaan vergeten. En gewoon eigenlijk een blackdown te gaan organiseren. Alle informatie van vroeger gewoon te wissen. Control-altelied. Control-altelied opnieuw weg. beginnen. Goed idee. Zoek het contact opnieuw met je medemens. Kijk wat je ermee kan. En vergeet de rest. Zou, ja. Dat zou de oplossing zijn. Een heel goed idee. Ja, maar goed. Dan moeten we nog maar even gaan organiseren. De nationale blackdown. Oké, okay, even de laatste platen voor 10 tien uur. Straks na tien een stukje geschiedenis. Maar niet van mij. En uh, ja, we stukken weer, uh, wat is het plaats? Uh, rabbit Hole natuurlijk. Ja, down the drain, down the rabbit hole. Hier de zaterdagmorgen. Ja, helaas, leeg. Ja, er was net ook een potje gemaakt voor de elektronische auto. En mensen konden hem uh, aanvragen. Dan kregen ze, wat Was ik, 4000 uh, uh, gulden kregen ze, euro. Sorry, ik zit nog steeds met de gulden. Maar dat. Hè? Maar goed, uiteindelijk, het potje is leeg. En, uh, er schijnt iets van 106.000 auto's te rijden. Is dat echt zoveel? Nou goed, dat zou kunnen. En dat is 1% van het totaal aantal auto's wat in Nederland dus uh, rijdt. En dat is, is een begin. Maar goed, er is wel een heel groot potje voor gemaakt. 4.000 euro per auto kon je dan terugkrijgen als je een elektrische auto uh, uh, aanschaf. Dat, ja, mocht je vandaag er eentje wilde uitzoeken, dan wordt het toch weer gewoon een... Uh... Toch weer eentje. Ja, precies. Ja, ja, doe maar. Geef nog maar even vraag. Gek, hou eens op. Doe maar. Nog maar een keer. Ja yeah, hoor, CO2-uitstoot. Maakt er helemaal niet uit. Nou, we kijken nog even verder de wereld. Ben je mee bezig met statuten? Nou, het is vandaag is het uh, Wereldbevolkingsdag. O, oh. uh, hockeystick wel... zie ik. Ja, zeker. Ja. Zeker weten. Maar het, is, uh, het wordt ook Wereldpopulatiedag genoemd. En jaarlijks op 11 juli uh, de, de heeft de, het UNFPA, het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties... heeft deze dag uitgeroepen... Om de aandacht te vestigen op de bevolkingsgroei van de mensen op aarde. Ik heb net even gekeken. We, nou, we zijn echt bijna op de 8 miljard. Dus, uh, dus 7 miljard 797.265.581. Yeah. Het groeit nu ietsje minder door vanwege de corona natuurlijk. Want ik had zelf ook ge geconstateerd. Ik wou yeah. zeggen gecorrespondeerd. Maar yeah. Dat uh, de Nederlandse uh, bevolkingssteller... dat die uh, hapert nu. Ja, klopt. Je gaat naar beneden straks. En, uh, en die was dus inderdaad iets van 2000 naar beneden gaan. Maar het is alweer hersteld. Ja, het gaat... Maar het gaat dus uh, op en neer. Maar er is natuurlijk minder migratie naar Nederland toe. En ja. migratie. Want er gaat nu natuurlijk niemand weg nu. Wat was het ook weer dat er het nog, het nog 20 jaar doorgroeid... en uiteindelijk gaan we naar beneden. Ja, dat, dat zeiden ze al. Ja, ja ooit ja, was dat. Ja, maar cool. het is wel, uh, wel bijzonder allemaal. Van, uh, je kan echt zien... want we hadden dus uh, in 1999 waren er 6 miljard inwoners. En we gaan nu bijna naar de 8. ja. Dus uh, in 2028 zeggen ze 8 miljard. Nou, dat, uh, dat is dus al uh, heel snel alweer, hoor. In 2054 moet het 9 miljard dan zijn. Maar daarna zijn ja, ik moet, toch even, ik moet het af gaan nemen, weet je denkt. Maar goed, in ja. sommige landen gaat het echt wel nemen. In Nederland gaat het wel afnemen. Maar het buitenland, ja, dat weet je niet. Nou goed, dat is, uh, ja, soms zijn die cijfers ook wel leuk... als je zo naast elkaar ziet allemaal. Zo'n ja. overzicht altijd geinig. Nou, je hebt een hoogstationaire fase. Toen waren er alleen enkel natuurvolken. Maar je had ook de vroege expansieve fase... Het was in Afrika en het Midden-Oosten. We zitten nu in de laagstationaire fase. En dan zouden de geboortecijfer en de sterftecijfer ongeveer gelijk zijn. Oké. Okay. Maar dat is het nog niet echt. En ja, we moeten wel gewoon zeker alert zijn. En kijk, in Nederland is er bijna niemand meer die. Uh, uh, ...meer dan twee kinderen krijgt. Nee, dat is een En punt. Ja, uh, en als je, per saldo gaan we, nemen we af. Want uh, er zijn ook heel heleboel die helemaal geen kinderen willen. Nee, klopt. Dus 1,6 ook... zitten we op, geloof ik. 1,6 dat we op, wil we ik. In, groei, uh, tenminste, in Nederland is dan 1,6. In andere landen is het zelfs nog weer minder. Nee, we hebben wel meer. Uh, o, oh, bedoel je aantal kinderen? Aantal kinderen per, uh, per inwoner, volgens mij. Per twee of zo. Nou, goed. Ja, moeilijke cijfers ook altijd. Je ja, altijd we weer hebben er nu naakken. in ieder geval ja. uh, 17.424.679. Maar het is zo, Het heel. ritme van ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. Via de kabel ZFM. op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks ZFM. meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...